The Rembrandts. So no one told you life was gonna be this way Your job's a joke There for you and the Rembrandt. Ja, natuurlijk is interessant uh, die onderlinge verschillen in het algemeen klassement. Maar het is ook nog interessant wie de etappe gaat winnen. Uh, zijn er al tijden van uh, Vroom? Uh, er zijn tijden van Froome, Maar uh, die tijd die is er op het eerste meetpunt. Froome moet nog doorkomen op het tweede punt waar uh, de tijd gemeten wordt. Bovenop die tweede kol van de dag, de col de Realon. Daar hebben we Rodriguez als snelste door Roman Kreuziger. De laatste man die we zojuist zagen passeren daar... Op 3 seconden. Die komt dus wel dichterbij. En Alejandro val verder op 18 seconden. Nairo Quintana op 37 seconden. En dan past TJ van Garderen die al eerder op de dag die fameuze tijd had neergezet. Maar die nu toch weet dat hij weggereden wordt door de echte toppers in het algemeen klassement. Hier aan de aankomst wachten we op de binnenkomst van Jean-Christophe Perrot, De gekwetste renner die niet in de top 20 gaat rijden vandaag. Hij kwam dus vanmorgen ten val bij het inrijden en heeft daar behoorlijk veel last van. En en we wachten zo meteen op de doorkomst van Bouke Mollema, natuurlijk. Op die klim. Op de uh, klim van de tweede categorie. Die tweede klim van vandaag. Maar eerst moet daar nog Contador doorkomen. Ik weet inmiddels ook dat uh, Quintana. Ik kijk eens even. Nee, Rodriguez. Dat die uh, Laurens Stendam voorbij is gereden in het uh, klassement. Dus Stendam zakt ook weer een plekje. Die zakt nu van 6 naar 7. Want Rodriguez is nu 24 seconden sneller in het algemeen klassement. Gebaseerd op de tweede doorkomst in deze etappe. Op de tweede het is allemaal nog provisorisch. Pas aan de eindstreep, daar worden de tijden echt uh, verdeeld. Dan weten we precies wat de verschillen zijn... en wat de consequenties zijn voor het algemeen klassement. En we wachten dus op uh, Joachim Rodriguez zometeen aan de finish daar bij, uh, bij Gio. Want die had op de tussenpunten steeds uh, een zeer goede tijd. Uh, Bart, heb jij nog uh, iets te melden over de, de stijl? We hebben de mannen net weer even een beetje in beeld gezien. Ja, de stijl. We kunnen wel aflezen degene die met de goede beenomwentelingen draaien, dat die het beste gaan. En uh, nou ja, wat we net in het voorgesprek zeiden, onmacht wordt op een gegeven moment te zwaar rijden. En je ziet op een gegeven moment de felheid van bepaalde renners afstralen. Die hebben een oortje gekregen van: het gaat goed uh, weer een positie te pakken. Zoveel ingelopen, uh, zoveel sneller, zoveel achter de snelste. Ja, dat geeft je natuurlijk vleugels. En uh, op het moment dat je tegen dingen aanrijdt van: pff, je ligt achter, dan wordt het moeilijk. Maar er gaat in ieder geval nog wel uh, wat verschuivingen komen. Dat zien we wel. En nog even over de fietswissel. We hoorden Daar net Robert Gezink zeggen. Die... Van, echt was zijn advies? Nou, ik zou het niet doen. Want je bent misschien meer tijd voor die wissel kwijt. Dan, dan dat je het uiteindelijk dat, dat, dat, dat het, het oplevert. Maar ja, ze, ze wisselen bergop in een bocht. Dus de snelheid ligt daar ongeveer op, op hardlooptempo. Nou, dat halen die mechaniekers ook die, die onder de 40 zijn, tenminste, die er boven niet meer. Maar ze worden goed aangeduwd. Uh, ja, Die verliezen daar, denk ik, misschien maar een seconde of nog geen tien, denk ik hoor. Dus uh, in een goede afdaling en een goede aerodynamische positie, dan, uh, dan win je dat wel weer terug. Nieuwe tijden op het tweede tussenpunt, Gio. Ja, Alberto Contador boven daar uh, op die tweede kol. En uh, hij laat in elk geval uh, de snelste tussentijd uh, van de dag daar zien. Hij is zes seconden sneller dan Joaquim Rodriguez. Negen seconden sneller dan Kreuziger. 24 seconden sneller dan Valverde. En Contador gaat gewoon door op zijn uh, fiets. Op zijn gewone tussen aanhalingstekens fiets. Met wel die tijdrit uh, beugeltjes uh, voorop. Maar uh, hij wisselt niet van fiets. Misschien pakt hij daar ook nog wat winst. En hier zie ik de binnenkomst van de man die nu de snelste tijd aan de finish gaat rijden, Joaquin Rodriguez, die dus weet dat Contador op alle meetpunten sneller is geweest. Maar ja, de tijd aan de streep, daar gaat het om. Hier komt hij binnen. De snelste tijd tot nu toe gereden, Alejandro Valverde, landgenoot van Rodriguez. 52-0-3. En we zeiden het vaak, Rodriguez die verliest de Tour meestal op tijdritten. Maar in dit geval zal dat zeker niet gelden, want deze klimtijdrit rijdt hij bijzonder goed. Hier laat hij zien dat hij in een klimtijdrit in elk geval bij de de beste behoort hij wel trouwens op een aerodynamisch fiets. En hier komt hij binnen in de snelste tijd tot nu toe. 20 seconden, ruim sneller dan Alejandro Valverde. Het is afwachten op de rest. Zometeen krijgen we nog Bauke Mollema op die tweede klim. En daarna nog Albert, uh, Christopher Froome. Dan weten we hoe daar de verschillen zijn. Dan weten we op wat de verschillen zijn tussen de gele truitdrager en Alberto Contador. En straks weten we hoe de verschillen zijn op de finish. En dan kunnen we de rangen en standen gaan opmaken. Le plus beau reste à venir à Radio Tour de France huh. Look at them yo-yos That's the way you do it chicks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 Money for nothing and chicks for free, dat willen we allemaal wel. Dire Straits. Hoe gaat het met Bau en Lauw, nou, met bouw gaat het in ieder geval niet goed. Want die komt zojuist door op die tweede call. Met 1 minuut en 53 seconden achterstand op Alberto Contador. Die daar nog steeds de snelste tijd heeft. Alleen Christopher Froome moet nog binnenkomen. Maar wat een tik krijgt hij daar. En we wachten ook op de binnenkomst van Laurens Tendam. Die er nog niet is aan de finish. De klok loopt wel verder. De tijd inmiddels al gepasseerd. Tot en met de derde man. De derde tijd hier aan de finish. Maar dat verwachten we ook niet van Laurens Tendam. Dat hij bij de beste drie komt. En ik kijk nu naar Christopher. Vroom die bijna boven is daar op die tweede kol. En dan kan gaan beginnen aan de afdaling. De consequenties, we kijken weer even naar uh, Bouke Mollema. De mannen die hij dus uh, achter zich uh, moet laten in het uh, algemeen klassement. Dat zijn dan uh, Contador, dat zijn Kreuziger, Quintana. Tot op 24 seconden genaderd, zegt, Tot op 24 seconden in het algemeen klassement. Dan ben ik benieuwd of hij dat nog kan vasthouden in die afdaling. Anders dan kukelt hij nog een plekje verder weg in het algemeen klassement. En dan staat hij straks gewoon... Uh, Zesde in het klassement. Wauke Mollemaat is bezig aan een zeer matige tijdrit. Maar ja, het zat er misschien ook een beetje aan te komen. Je weet het natuurlijk nooit. Hij kon iedere keer aanklampen in de ritten tot nu toe. En iedere keer dacht je weer, dat is een kat met negen levens. Hij blijft wel overleven. Nu kijk ik naar Laurens Stendam die daar binnenkomt. Die er toch nog even een sprintje uitperst. Op het eind, zo vlak voor die finish. En dan ben ik wel benieuwd naar zijn tijd. Even kijken. De achtste tijd die, uh, gaat hij alvast niet halen. De tijd van Andy Schrek haalt hij ook net niet. Nee. De elfde tijd tot nu toe. 2 minuten, 18 seconden verliest hij op Joaquin Rodriguez. Voorlopig nog de snelste hier aan de aankomst. Maar Contador en Froome moeten nog komen. Natuurlijk ook Bauke Mollema. Maar die gaat zeker die tijd van Rodriguez hier niet verbeteren. Dus Laurens ten Dam is binnengekomen. Die hebben we hier binnen in die elfde tijd voorlopig. heeft voor zijn doen een prima klimtijdrit gereden. Maar ja, dat heeft uh, natuurlijk wel weer consequenties in het klassement wat hij was. Die plek was hij al kwijt aan Rodriguez. En Fugelzang, nou die stond iets te ver weg het klassement, die zal hem wel niet voorbij gegaan zijn. Um, Bart Voskamp kijkt met ons mee naar deze tijdrit. Um, ja, ja, dat is een tegenvaller, hoe Mollema presteert. Ja, dat, dat ziet er op zich niet goed uit. Ja, inderdaad, en dan denk ik dat hij dat naar zijn behoren presteert. Ik uh, bedoel, hij zit rond de plek van Westra. Ik denk niet dat dat zo heel slecht is. Ja, en, en Bouke die, uh, ja, die heeft echt zijn dag niet. Je ziet hem echt, echt uh, strijden gewoon uh, te, tegen de elementen. Hij, hij, hij rijdt tegen de verzuring aan en erin en erover. En, en, ja. Dat ziet er gewoon niet soepel en uh, flitsend uit, nee. Nou, even de strijd ook tussen Contador en Froem. Uh, We zagen net een heel mooi beeld van de Franse tv... die uh, op hetzelfde stuk de beide mannen naast elkaar liet zien... en dan uh, hoe ze daar doorheen kwamen. Wat is jouw oordeel daarover? Nou ja, Froem is de man die, uh, die op een hele lichte versnelling in het zadel klimt. En, uh, en uh, Contador, dat is de, ja, de man die af en toe snelheid maakt... door op de pedalen te gaan en dan weer zitten en dan weer staan. En, en Vroom die blijft eigenlijk bijna continu zitten. Ik denk wel twee tanden lichter en uh, ja, dat is het, wel het verschil. Maar de vraag is, rijdt hij ook sneller? Want je hebt het dus ook tussentijden van Froome Ja hoor, die rijdt zeker niet sneller. Die is langzamer dan Contador, langzamer dan Rodriguez, langzamer dan Kreuziger. Terwijl ik hier de binnenkomst krijg van Nairo Quintana. Tot vandaag de nummer 5 in het klassement. Maar die gaat zeker een plekje klimmen. En die komt binnen in 52-44. En dat is dan de derde tijd tot nu toe voor Quintana. 1 minuut en 1 seconde. Oh, langzamer dan Rodriguez. En wat gebeurt daar? Och, ach, ach, Kijk eens aan die Perrault. Ja, dit moet een opgenomen beeld zijn hoor. Want we hadden hem al niet aan de finish zien binnenkomen. Ik dacht al, waar blijft die man nou toch? Die uh, toch een redelijke tijd reed, ondanks die val in de warming-up. En we krijgen nu opgenomen beelden te zien dat hij opnieuw... Gaat. Ja, dit is einde toer hoor. Hij valt precies weer op diezelfde plek, op diezelfde schouder, op diezelfde, datzelfde sleutelbeen. Nu pas laten ze het zien hier op de Franse tv. En je hoort gewoon een ja, kreet van ontzetting in het publiek ook. Want dat was de best geklasseerde Fransman die, uh, die uh, in het klassement stond. Maar ja, die gaat het dus niet redden. Wat hadden we binnengekregen? Quintana hadden we binnengekregen. Ik had het over die tijd van Floem. op dat tweede meetpunt. 11 seconden langzamer dan komt dat door. seconden. Hij is seconden langzamer dan Kreuziger en hij is vijf seconden langzamer dan Rodriguez. Maar dat zal Froome absoluut niet verontrusten. Want Froome houdt natuurlijk met overmacht die gele trui. Die heeft een prima dag vandaag. Steven? Ik sta bij de bus, bij de wagen van Belkin en daar is Dam zojuist binnengekomen. Zoals je al eerder beschreef, het slijm aan zijn baard hangend. Maar wat vooral verder opviel is dat hij van zijn fiets afstapte en meteen naar zijn voorwiel keek. Um, daar leek het mee aan de hand te zijn, maar dat kwam omdat hij... in uh, in de tijdrit is gevallen. Je kan zien aan zijn linkerschouder... de kleding die daar overheen hangt... dat daar gaten in zitten. En, ja, goed, het is niet helemaal doorheen... maar um, het is duidelijk dat Laurens Dam is gevallen. Um, Zometeen hopen we daar meer informatie over te krijgen, Geo. Goed, dat uh, betekent, uh, ja, we hebben hem nauwelijks gezien natuurlijk in die afdaling. Want uh, de Fransen hebben natuurlijk aandacht voor de grotere mannen in het klassement. Onder andere voor Roman Kreuziger die hier binnenkomt. En die gewoon een prima tijdrit rijdt hoor. Uh, Valverde, de tweede tijd. De tijd van Rodriguez gaat hij niet uh, pakken. Maar komt hij in de buurt van de tijd van Valverde, dat komt hij wel degelijk. Roman Kreuziger rijdt hier een prima tijdrit. De adjudant van Alberto Contador finisht hier voorlopig als tweede. 13 seconden. En 28 honderdste achter Joaquin Rodriguez die voorlopig de tweede tijd heeft even gewoon de schade opmaken hier aan de streep. Rodriguez op 1, voorlopig. Want Contador moet nog binnenkomen. En Froome moet er nog binnenkomen. En ook Bauke Mollema, maar die komt niet aan die tijd. Rodriguez, dus als eerste. Krooitsiker op de tweede plek. 13 seconden erachter. Val verder, derde op 20 seconden. Dan Quintana. Vierde op 1-0-1. En dan Kwiatkowski, Vogelsang, Talenski, Van Gouderen, Monfort en Rogers. Westra teruggezakt naar de 14e plaats. Ten dam een plekje hoger dan Westra. Alweer. Toch weer goed gereden voor Tendam voor zijn eh, capaciteiten op tijdritgebied. Hij rijdt weer sneller dan de Nederlandse kampioen tijdrijden. En Bart, als we dat dan horen dat hij ook nog gevallen is uh, van Steven... Um, uh, ja, dan is het eigenlijk nog best wel aardig wat hij heeft laten zien. Natuurlijk. Ja, daarom zijn tijd was denk ik niet heel, heel erg slecht. Dat was ook niet denk ik, een hele geweldige tijd. Dat had denk ik wel op meer gehoopt. Maar ja, als je dan ook nog gevallen bent... we zullen straks moeten horen of, of zien waar die geval is... wat voor tijd die verliest. Maar op het moment dat je valt ben je sowieso tijd kwijt en je wordt voorzichtig. Dus de, daarmee verlies je ook tijd. Dus dan heeft hij denk ik uh, ja, naar omstandigheden niet zo heel slecht gedaan. Mm. Wat, wat zegt het rijden van Contador jou? Uh, ja, een gretig vel. en wat uh, nou, de, de mannen van Saxo voor mij denk ik dat zij niet hebben gewisseld en uh, de rest van het veld heeft wel gewisseld, dus dat scheelt voor de laatste afdaling ook nog wel. En de, de ja bocht waar ik hier naar kijk denk ik dat je met je fiets niet zo heel veel winst pakt, dus ja dat is een duidelijke keuze geweest van Saxo Bank om niet te wisselen. Misschien dat we daar het verschil mee aan de finish nog gaan merken. Ah, ja, dat is een feit. Contador bleef gewoon op zijn fiets zitten. Jazeker, en uh, dat deed uh, Kreuziger ook. En uh, dat heeft ze wel tijdwinst opgeleverd natuurlijk, bovenop die klim. Want die wissel, hoe dan ook, die kost tijd. Die fiets moet van de auto, uh, de andere fiets moet uh, ja, afgestaan worden. Dan pak je die fiets weer op en dan moet je toch weer op gang komen. Maar uh, hij heeft doorgereden en dat kan hem wel weer wat tijdwinst opleveren straks hier op de finish. Hij had natuurlijk al de snelste tijd op meetpunt 1, de snelste tijd op meetpunt 2. Toen waren de verschillen niet groot. 2 seconden met Froome, 11 seconden met Froome op de tweede klim. En dan ben ik benieuwd wat het straks gaat worden. Rodriguez was 6 seconden langzamer bovenop die Col de Réalant. En hier komt Alberto Contador inmiddels in de laatste kilometer. En dan gaat de weg toch nog een beetje gluiperig omhoog. Want je ziet hem staan op de pedalen. Die fiets van links naar rechts uh, zwiepend. En dan uh, wil hij toch nog eventjes uh, vol gas doorrijden om de maximale winst te pakken. Het gaat hem om de dagzegen. Want dat verschil met Christopher Froome, hij staat derde in het klassement op 4.25. Dat blijft natuurlijk boven de vier minuten. Daar gelooft hij verder niet in. Maar Gaat hij sneller rijden dan Rodriguez. Het is niet ver meer hoor. En het is ook niet veel meer die tijd. Hij is vlak in de buurt van die tijd van Rodriguez. Gaat hij hem pakken? Gaat hij hem niet pakken? Hij gaat hem pakken. Jongen, jongen, jongen. 72 honderdste van een seconde scheelt het. Alberto Contador, de eerste hier in deze tijdrit. Hij zal waarschijnlijk ook wel de eerste blijven. En 72 honderdste van een seconde erachter. Joaquin Rodríguez. Die vlak bij een overwinning was. En dat ook nog in een tijdrit. Hier komt trouwens. Christopher Froome ook in de afdaling. We krijgen niets meer te zien van Bouke Mollema. We weten dat hij de volgende is die hier op de finish af moet komen. Maar wij kijken naar Christopher Froome die nog bezig is aan de afdaling. En dan als hij naar links kijkt, dan ziet hij dat meer liggen. Dat grote meer. En weet hij dat daar de finishstraat ligt. Knap van Contador knap. En uh, ja, wat we heel snel gerekend hebben, dat hij zes seconden verloren heeft op Rodriguez in de afdaling. Dus wat dat betreft had hij misschien toch zijn fiets moeten wisselen. <laughs> maar het lag misschien ook aan de benen, dat weet ik niet. Ja, dat is uh, grappig. Want daar heb jij inderdaad naar gekeken. Want Rodriguez is dus wel gewisseld. Ja, die uh, reed wel op zijn, uh, zijn fietsje naar beneden. En ja, hij heeft daar uh, ook wel tijd gepakt. mijn aan de andere kant had hij misschien ook wel meer over voor de finale. Normaal is Rodriguez niet iemand die voor de, ja, zit op het eind zitten nog wel wat, wat rechte stukken op snelheid. Dus gewoon uh, relatief vlak. En dan zou je Contador wat sneller verwachten. Maar ja, ze hebben ook wel wat in de benen zitten natuurlijk. We zien ook nu weer beelden met water op de camera. Dus dat betekent dat er toch weer een beetje gaan regen is daar. Ja, dit is, dit is inderdaad wel jammer. Want dat betekent dat hij toch een paar bochten nat rijdt. En uh, gelukkig heeft hij wat marge. En, uh, ja, maar daarmee kan hij misschien wel zijn dagwinst verspelen. Ik weet niet hoe, precies hoe hij ervoor staat. Ze, zit, ze zitten dicht bij elkaar. Maar het lijkt er toch op dat Contador dan uh, voor de, voor de ritzegen kan ja, gaan. We hebben het over de gele truidrager natuurlijk Christopher Froome. Maar daarvoor rijdt nog iemand... En dat is Bauke Mollema, die is dan bij jou nog steeds niet binnen, Gio? Nee hoor, die is nog steeds niet binnen. Ik denk dat het even wachten is. En ik denk dat het na Bauke Mollema nog maar heel kort duurt. Een minuutje denk ik ongeveer, voordat Christopher Froome binnenkomt. De gele truidrager die vandaag dus niet in de problemen is gekomen. Ik denk eerlijk gezegd dat dit gewoon het ideale scenario is geweest voor Christopher Froome. Kijk, die tijdrit, die hoeft hij niet per se te winnen. Hij heeft zijn etappeoverwinningen al binnen. En hoe, hè, in de bergen natuurlijk, op de plek waar hij het liefste deed. Hier zie ik trouwens Bouken Mollema, drie kilo. Van de finish. Dat betekent dat Froome echt wel in de buurt zit. Want die zagen we zojuist het vier kilometerpunt passeren. En Mollema moet dus nog haast maken. Wil die straks niet ingehaald worden door Christopher Froome. Hier loopt het wel lekker. Hier kan hij hard door die bochten heen. We weten in elk geval dat Lawrence ten Dam die zesde plek kwijt is geraakt aan Joaquim Rodriguez. Ik kan toch wel zeggen, de man die in elk geval tweede wordt hier in deze klimtijdrit. Want Alberto Contador heeft de snelste tijd. Ik kan me niet voorstellen dat Froome op het einde nog harder gaat rijden dan Rodriguez. Maar in ieder geval is Tendam dus die zesde plek kwijt aan Joaquim Rodriguez. Vogelzang staat op 34 seconden in het algemeen klassement na deze tijdrit. Dat betekent dus dat Tendam zich voorlopig handhaaft in de top 10. Hij staat dus zevende in het klassement met die rit van morgen nog te gaan. Mollema nu bij de twee kilometer van de streep. Het gaat Hard nu. Het gaat verschrikkelijk hard nu in die laatste kilometers. Want het gaat bergaf. En dan moet hij natuurlijk wel oppassen. Hij wel op een tijdritfiets met een tijdritstuurtje. En hij uh, ziet nu in de verte, moet hij daar de bocht uh, zien. Waar het fot uh, van de laatste kilometer achter hangt. En dan ben ik benieuwd in wat voor tijd hij hier over de streep komt. We kijken nu naar de tijden. We zien het nu op het bord staan. De vierde tijd, die loopt daar. Die kan hij dan nog pakken. Maar die gaat hij niet pakken. Want Mollema gaat niet in de top 10 finishen van deze tijd. Nu is ook de vijfde tijd verstreken van deze tijdrit. De tijd van Nairo Quintana. Ik ben benieuwd wat de klappen zijn voor Bouke Mollema. Komt Rodríguez. Oh gooi, hoi hoi, dan gaat hij de bocht ook nog uit. Het is een uh, val zonder erg. Hij raakt daar gewoon uit die bocht. Hij slipt gewoon door en komt dan in de hekken terecht. Best nog wel met een uh, behoorlijke tikkel op de schouder. Maar hij blijft in elk geval overeind. Hij blijft in de pedalen, Bouke Mollema. Maar dat zal je dan ook nog overkomen. Nu nog één kilometer tot aan de streep. Nee, dit is is de dag niet van Bouke Mollema. Laurens Stendam heeft het naar vermogen gedaan. Want dat zeg ik al, die handhaaft zich. Hij blijft in elk geval, of hij komt in elk geval op die zevende plek terecht. Maar Bouke Mollema die gaat uh, dik uh, verliezen. Die gaat hier verliezen op de directe belagers. Op Contador, op Kreuziger, op uh, Quintana denk ik ook nog wel. We zien zometeen zijn eindtijd. En dan kunnen we de vergelijking gaan maken met de andere mannen. Die achter hem stonden in het algemeen klassement. En dichter bij uh, Froome is hij natuurlijk al helemaal niet gekomen. Christopher Froome, die die gele trui als er niks geks gebeurt, met gemak verdedigt hier in deze etappe. Wat zal die opgelucht zijn, zegt die Engelsman. Hier komt Bouke Mollema in de richting van de streep, nog een paar honderd meter tong uit de mond. Hij heeft alles gegeven, natuurlijk heeft hij alles gegeven, maar vandaag was het niet voldoende. Die eerste tijdrit in Mont Saint-Michel, dat was een uitzondering, dat was een enorme goede tijdrit. Daar gaf hij klappen uit, daar deelde hij klappen uit aan de directe belagers, aan Albert. Alberto Contador aan Quintana aan verder, Maar hier wordt het toch heel erg moeilijk. Hier komt Bouke Mollema. U hoort het publiek. De tiende tijd tot nu toe. Twee minuten achter de man die de snelste tijd tot nu toe rijdt. Achter Alberto Contador. 53, 42, 53, 43 is zijn tijd. En dan kijk ik meteen even naar de consequentie voor Bauke Mollema. Want dat kunnen we dan meteen zien als we dat eventjes invoeren hier. En dan zien we even kijken. Mollema. Dan zien we ook dat Quintana. Nee, die is er niet bijgekomen. Die uh, blijft uh, in ieder geval uh, dan uh, niet voorbij. Die komt niet voorbij uh, uh, Mollema. Dus dat betekent dat Mollema nu zakt naar de vijfde plaats in het algemeen klassement. Quintana wordt uh, zesde. Staat zesde na vandaag. Laurens. En dan staat zevende na vandaag. Christopher Froome die nu op de finish afkomt. Die staat gewoon eerste na de dag van vandaag. Ach, Laten we zijn binnenkomst ook maar even meenemen. U hoort dit publiek. En hey, kijk eens nou. Wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Wat doet Christopher Froome nu? Hoi, hoi, hoi. 8, 8 seconden en 82 honderdste sneller dan, dan Alberto Contador. Jongen, jongen. Die kijkt nu als een boer met kiespijn. Ongelooflijk. Wat Christopher Froome in die laatste 13 kilometer nog uit dat lijfpers. Ik zeg al. Hij neemt genoegen gewoon met een klassering in de top 10. Want het maakt hem allemaal niet zoveel uit die dagzegen. Maar hij is gewoon. De snelste hier aan de finish. Onvoorstelbaar, zegt Christopher Froome. In die laatste 13 kilometer. Wat pakt hij terug? Hij pakt, nou moet ik even kijken, 20 seconden terug op Alberto Contador in die afdaling. Christopher Froome slaat toe als nooit tevoren. Voor de derde keer pakt hij hier een etappe. Hij pakte de eerste klimrit in de Pyreneeën. Hij pakte de beklimming naar de Mont Ventoux. En hier pakt hij de overwinning met overmacht. Want hij doet het echt op een manier onvoorstelbaar. Wat een spierballentaal. Hij pakt de overwinning in de klimtijdrit de verrassende winnaar hier. Hij wordt nu gefeliciteerd door de andere mannen, onder andere Alejandro Valverde, maar komt dat door. Wat zal die zuur zijn? Nou, inderdaad. Een boer met kiespijn is een understatement inderdaad, toen hij keek. En wat kunnen beelden dan toch vertekenen, Bart? Want we dachten echt dat het door een wereldtijdreet hier... en dat vroem het wel geloofde. Ja, het lijkt toch op dat hij op het eind heeft verloren. In het vorige stukje hadden we al gezegd... dat hij pro is het laatste stuk zes seconden verliest... en twintig seconden op Vroom. Ja, zou het dan toch aan die tijdritfiets liggen? Maar het kan ook een beetje de agressiviteit zijn van, uh, van het vertrek. Maar uh, ja, ik denk dat de tijdritfiets toch wel winst heeft geboekt. Zeker op dat lange rechte stuk naar de finish. Dan, uh, dan heb je toch meer aerodynamica en dan kun je toch echt snelheid maken. En een slechte dag voor Oranje-Blanje-Bleu. Moet ook een beetje eerlijk zijn. Hè? Waren die andere dagen niet super? En dit zijn op zich een redelijk goede dagen. Alleen we zijn natuurlijk ook al verwend met die andere dagen. Alleen we hopen op meer. Ja, en Ter heeft het denk ik niet zo heel slecht gedaan. Ja, Mollema, die, ja, die wordt, wat wordt die elfde of, of ongeveer 11e, 12e. Ja, maar verliest hij behoorlijk uh, in en het tijdver, Tijdverlies is groot, ja. dus we hadden op meer gehoopt. Maar goed, het is niet anders. We gaan naar Steven Dalenbout. Die heeft Bauke Mollema bij zich. Oh, het is lauders nee, sorry. lauders is aan het uitfietsen, Laurens. Ja, je komt gehavend over de finish. Wat is er gebeurd? Uh, ja, wat is er gebeurd? Ik ben gevallen. Een kilometer of zes voor de meet, denk ik. Vijf. Uh, we hebben het niet kunnen zien. Wat, wat gebeurde daar? Uh, nou, ik was overgesprongen op mijn tijd uit fiets. Uh, ik reed volledig op de limiet naar beneden. Ik bedoel, ja, je staat de eerste zes in de toer. Uh, ja, een bocht naar links ging ik... Uh, ik in, achter blokkeert en ik schiet recht door. En uh, je zegt zelf ook je neemt dus veel risico's omdat je zo goed staat in het klassement? Ja, kijk, in de Ronde van Noorwegen zou ik niet zo hard naar beneden zijn gereden als hier. Nee. Um, maar goed, hoe, hoe erg ben je er zelf ertoe fysiek? Was er een erge valpartij wat dat betreft? Uh, nou, het was wel een vrij hoge snelheid. Want, uh, ik viel niet omdat ik langzaam fietste. Uh, ja, ik ben uh, wat geschaafd her en der op mijn rug. Als je dat dan in oogenschouw neemt, heb je eigenlijk nog een tijd neergezet? Ja, ik weet niet precies mijn tijd, maar... Ja, 54-01, bal... je bent bijvoorbeeld nog sneller dan Westra. Ja, nou, en die val kost me zeker 30 seconden. Dus met wat voor gevoel zie ik er nu uit te fietsen? Uh, ik denk dat ik het goede gevoel van berg op mij mag nemen. Behalve van die valpartij. Jullie wisselden van fietsen, van een normale fiets naar een tijdritfiets. Op welk moment heb je dat gedaan? Ongeveer anderhalf kilometer voor de top van de tweede klim. En was dat achteraf gezien de beste plek? Ik denk het wel, ja. Nou, Amsterdam, dank je wel. Stel. Ja, ik ga even verder met het klassement. Want nu hebben we dan het uh, definitieve klassement. Het net met tijden natuurlijk. Die verrassende binnenkomst van Froome Want uh, je verwacht toch als hij op beide tussenpunten langzamer is. Sterker nog op het tweede tussenpunt. Nog stukken langzamer dan op het eerste tussenpunt. Dan denk je toch niet dat hij in dat laatste stukje in die afdaling... terwijl die, dat ook niet helemaal zijn ding lijkt te zijn in deze Tour. Kijk maar naar de etappen van gisteren. Dan verwacht je niet dat hij dan nog tijd goed maakt. Maar hij doet het wel op Albrecht de Contador. Froem dus de winnaar van de etappe. Voorkomt dat door. 9 seconden voor Rodriguez. 10 seconden. Dan Kreuziger op 23. val verder op 30 seconden. Dan krijgen we Quintana, Kwiatkowski, Vogelzang, Talenski en van Garderen. En dan Bouke Mollema als beste Nederlander op de 11e plaats. Die heeft dan toch nog, ondanks die rare schuiveren daar tegen die hekken aan... heeft hij toch nog een hele goede afdaling gereden. Die laatste 13 kilometer van Mollema die deugen wel. 2 minuten en 9 seconden achter de winnaar, achter Christopher Froome. Kijk ik weer wat verder naar beneden. En Dam 2'29. Die zou dus boven Mollema zijn geëindigd. Naar eigen zeggen als hij die val niet had uh, gemaakt. Want het scheelde na eigen zeggen 30 seconden. En dan op de 17e plek de man die toch een belangrijk deel van de dag in de seat heeft gezeten. Lieve Westra. Dan het algemeen klassement natuurlijk. Christopher Froome. De voorsprong alweer vergroot. Je zou er bijna moedeloos van worden. Als uitdager. Alberto Contador nu op de tweede plek. Op 4 minuten en 54 seconden. Roman Kreuziger nu de derde. Op 4 minuten en 1. 51 seconden. Het was trouwens 4,34 voor Contador. En 4,51 dus voor Kreuziger. Dan Bauke Mollema op de vierde plek. Twee plekken gezakt. 6,23. Kijk ik verder. Quintana op de vijfde plek. Dan Rodriguez. En dan Laurens ten Dam op de zevende plek. Op 8,23 van Christopher Froome. En dan maken we de top 10 nog even af. Vogelsang op 8. Kwiatkowski op 9. Daniel Martin op 10. Maar die Nederlanders, ze staan dus nog wel gewoon in de top 10 van het en laat dat nou net het doel zijn geweest. Want dat vind ik inderdaad wijze woorden van Bart, zojuist Bart Voskamp. Die zegt van ja, maar laten we even reëel zijn. Het uitgangspunt was natuurlijk heel anders dan wat we de afgelopen weken hebben gezien. Die tweede plek van Mollema en die vijfde plek van Tendam. Dit is misschien een reëlere afspiegeling van de verhoudingen. En we krijgen nog drie hele, hele mooie loodzware Alpen-etappes. Wie weet wat daar allemaal nog gebeurt. Zoals meer reacties daar vanuit Frankrijk naar aanleiding van die tijdrit van vandaag. U hebt om vijf uur het nieuws.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 Rijden nog steeds te veel treinen door rood? Blijkt uit cijfers van de inspectie Leefomgeving en Transport. Afgesproken was dat er elk jaar maximaal 133 keer een trein door rood mag rijden. Die doelstelling is niet gehaald. In de eerste helft van dit jaar zijn al 80 treinen door rood gereden. Als de trend doorzet, staat de teller aan het eind van het jaar op 160. Ook vorig jaar negeerden te veel treinen een rood zijn. Toen waren het er 173. Vorig jaar gebeurde er nog een ernstig ongeluk bij Amsterdam... doordat de machinist een rood zijn miste. 140 mensen raakten toen gewond. Op de A12 bij Arnhem is een vrachtwagen door de vangrail geschoten en gekanteld. Chauffeur kon zelf uit de cambide klimmen, maar het is nog onduidelijk of hij verwondingen heeft opgelopen. Op de plaats van het ongeluk bij knooppunt Velpenbroek is volgens de verkeersinformatiedienst een grote ravage ontstaan. Het zal ongeveer acht uur vanavond duren voordat alles is opgeruimd. Het verkeer wordt in beide richtingen voorlopig omgeleid. Zometeen meer bij de ANWB. In de trein die in Thailand is ontspoord zaten volgens een ooggetuige tientallen Nederlanders. Die zouden allemaal ongedeerd zijn gebleven. Het ministerie van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 Tot nu toe zaten er drie mannen vast, een Spaanse man en twee Roemenen. En die worden ervan verdacht, Visser en Severijn, om het leven te hebben gebracht. De kapitein van het voorgelukte cruiseschip Costa Concordia... wil onderhandelen over strafvermindering in ruil voor een schuldbekentenis. Dat zei hij op de eerste dag van zijn proces. Volgens een advocaat is er geen kans op herhaling... omdat de kapitein door de rederij is ontslagen.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 Op een schilderij van een onbekende kunstenaar is de balseming van Christus te zien. Er staan nog slechts 20 tot 30 schilderijen na deze periode die in de Nederlanden werden vervaardigd. Tot zover het nieuwsoverzicht. De weersverwachting Marco Verhoef. Met sluierbewolking, het wordt allemaal minder en minder. Het wordt steeds vaker helder. Dat betekent dat we de zon nog zien schijnen. En dat betekent voor vannacht dat de temperaturen toch behoorlijk kunnen dalen. Het was vanmiddag lokaal bijna 28 graden. De minima vannacht 15 graden in het zuiden en 13 in het noorden. Dan morgen een prachtig en zonovergrote dag. In het zuiden misschien eerst nog wat sluierwolken. Die verdwijnen echt. En dat betekent dat de zon dan overal volop kan schijnen in het binnenland. 25 tot 28 graden. Vlak aan zee op het strand zo'n 20, 21 graden. En dat is dan met name in het noorden het geval. Want er waait een noordelijke wind, noord tot noordoost, 3 tot 4. In de kustgebieden in het binnenland staat minder wind. Dan vrijdag van het noorden uit langzaam wat meer bewolking. En ook zaterdag hebben we te maken met meer wolkenvelden. Temperaturen liggen zaterdag rond 22 graden. En deze dip is van korte duur, want zondag is het weer zonnig. En meer dan 25 graden. En de hele periode blijft het droog. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. We worden het zojuist zo uitgebreid in het nieuws van Mark Visser. De A12 bij Arnhem. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is daar voorlopig in beide richtingen afgesloten. De afsluiting is tussen het knooppunt Velperbroek en Westervoort in beide richtingen. Vanuit Utrecht staat het stil over 8 kilometer. En vanuit Duitsland staat er 9 kilometer file. Verkeer van en naar Duitsland kan omrijden via Nijmegen en Boxmeer.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 Ja, dat komt er ook nog wel even bij. Christopher Froome, hij wint ook gewoon keihard de 17e etappe in de Tour. De klimtijdrit. Hij was uh, het snelst. En ja, daar keek iedereen toch wel van op. Zeker gezien de tussentijden. En uh, ja, de conclusie moet ook zijn voor onze Nederlandse jongens... dat ze uh, wat uh, in moeten leveren in het algemeen klassement. Gio. Zeker, dat moeten ze zeker. Dat is jammer. Maar uh, ja, aan de andere kant, uh, het is ook wel realistisch natuurlijk. Pauke Mollema nu op de vierde plek achter uh, Roman Kreuziger... Nou, het verschil daar is ook wel aardig zo'n anderhalve minuut tussen die twee. En Alberto Contador, erdoor. Ja, die staat alweer een stukje verder voor. Die staat eh, een seconde of eh, 17 voor Roman Kreuziger. Dus dat geeft wel aan dat de verschillen op zich natuurlijk niet zo verschrikkelijk groot zijn. Als je kijkt naar de etappes die nog komen gaan. Want ik heb het boek er maar even bij gepakt. En eh, ondertussen, trouwens, kijk en luister ik eh, ook naar de huldiging van Christopher Froome. Die kreeg hier echt een ovationeel applaus. hoor. De Fransen zijn nu toch wel achter hem gaan staan. Want dit vinden ze toch wel heel bijzonder. Dat hij zo huishoudt in die tijdrit. Maar kijk, als ik dan naar dat boek. ...kijk van de dag van morgen. En ik zie daar die etappen van Gap naar Alpe du West... ...met twee keer die beklimming van de Alpen. We krijgen daarvoor nog wat beklimmingen. Onder andere de Col de Mansen. Jawel, hij is er weer. Dan gaan we hem weer op naar 1268 meter. Dan krijgen we de Ramp du Moti, de Col d'Ornon, ...en dan twee keer Alpe du West... Onvoorstelbaar zware etappe, De dagen daarna ook verschrikkelijk zwaar. Dus er kan nog zoveel veranderen in het klassement. Met Mollema op 4 en Laurens ten Dam op 7. Uh, en uh, we gaan nu naar Steven Dalenboot. Want die staat inmiddels bij Bouke Mollema. Bij welke Mollema die aan het uitfietsen is. Bouke, ja, je bent even de campering in geweest. Je hebt de rook omhoog zien trekken. Wat is er? Uh, wat is de conclusie? Wat, wat zie je nu? Ja, dat ik twee plekken gezakt ben in het klassement. En uh, ja, dat was natuurlijk niet... Uh... ...wat het doel was waarvoor, uh, waar ik op gehoopt had vandaag. Dus uh, dat is jammer. En, uh, ja, ik ben niet echt tevreden over mijn tijdrit. Het uh, begin, uh, begin liep niet echt lekker. En dan verlies je meteen al uh, een minuut eerste klim. Dus dat, uh, dat is jammer. De afdaling ging op zich, uh, op zich goed. Ja, tot, uh, tot die laatste afdaling begon het te regenen. Op die en... eerste afdaling, dat pakte je veel tijd terug, hè? Ja, die, die liep lekker. Ja, dat, uh, dat zag ik gewoon goed... Uh... Ja, goed, goed in mijn ritme. En die tweede afdaling uh, begon het te regenen. Ja, ik, ik had bijna geen remmen meer, dus uh, ja, dan verlies je, verlies je het vertrouwen een beetje. En die, die laatste bocht ja, was gewoon een fout. Ik, uh, ik, ik remde eigenlijk te laat, dus, stuurde hem vooral te laat in. En dan, uh, ja, dan zit je ineens in de hek. Op zich uh, kon ik uh, ja, snel door, dus het kostte me niet meer dan uh, vijf seconden. Nou, is dat iets wat, wat normaal is dat je remmen in één keer niet meer doen? Nou ja, goed, met die tijdritfiets uh, als, als het regent, dan zijn die remmen wel eens wat minder, maar, uh, ja goed, uh, ik denk toch uh, dat ik, als je kijkt vanaf de top van de tweede klim tot de finish, dan, dan verlies ik denk ik niks op, uh, op Contador. Dus op zich heb ik wel een goed laatste deel gereden nog. Nog even over de touché met, met de hekken. Ik zie een klein schrammeltje op, de, op je handen. Is dat alles wat je daaraan over hebt gehouden? Ja, dat is alles. Een miniem... Uh, een mini-mondje, dat mag, mag geen naam hebben. Dus dat uh, is dan in ieder geval nog een geluk uh, bij een ongeluk. Je zei het zelf al, je staat nu vier in het klassement. Um, ja, dat, dat heb je zelf veroorzaakt. Hè? De verwachtingen zijn dan ook in één keer hoog als je tweede staat. Maar wat, wat voor dag zou jij dit noemen? In ieder geval niet een topdag. En, uh, ja, dat is jammer. Kijk, uh, het klassement kan, kan elke seconde kan, kan op het einde belangrijk zijn. En vandaag heb ik in ieder geval uh, geen goede zaak gedaan. 1.32 achter die podiumplek, achter die derde plek. Ja, dat is vrij veel, maar uh, komen er komen nog drie, uh, drie hele zware dagen. Dus uh, ja, er kan, uh, kan nog veel gebeuren. Dankjewel, Bakker Mollema. Bakken Mollema in gesprek met uh, Steven Dalebout. Ja, Gio, want uh, je hebt het natuurlijk terecht geschetst. Er komen een paar hele zware etappes aan. Hij zegt dat zelf ook. Alleen, we zagen gisteren ook al dat hij nou ja, kon aanklampen en dat was het. Dus wat, hoe, gaat hij, hoe gaat hij die Alpenrit in? Nou ja, ja, dat is dus de grote vraag. Ik denk de Bauke Mollema, zoals hij er nu bij staat... zoals hij nu die tijdrit heeft gereden... zoals we hem de afgelopen dagen hebben gezien... Hè, de vond toe en ook die etappen van gisteren... dan is het gewoon uh, hopen dat hij niet op achterstand uh, wordt uh, gereden... door uh, de mannen, uh, ja, de echte toppers in het uh, klassement... die ook die voor hem uh, staan. En ook zeker niet door de mannen die achter hem staan. Want ik kijk naar die Nairo Quintana... Ja, en dan denk ik toch, van dat is toch een hele gevaarlijke klant. En die staat heel dicht bij Bauke Mollema. Binnen de 30 seconden, 25 seconden is het verschil slecht tussen Quintana en Mollema. Rodriguez is ook nog niet helemaal weg daar. Dus Mollema zou wel eens verder kunnen gaan zakken. En natuurlijk, op het moment dat je tweede hebt gestaan... dan denk ik toch dat het grote doel moet zijn om een podiumplek te halen in Parijs. Dat zou uniek zijn. Dat zou voor het eerst sinds hele lange tijd zijn. Sinds dat er weer een Nederlander op een podiumplek staat. Erik Breukink was het uh, ooit. Maar... Ja, dat moet gewoon zijn hoofddoel worden. En dat betekent dat hij in principe die Roman Kreuziger eraf moet rijden. En dan ben ik benieuwd of Mollema daartoe in staat is. Uh, samen misschien met Laurens den Dam. Goed koppel natuurlijk wel. Aan de andere kant Kreuziger en Contador op 2 en 3. Dat is natuurlijk ook een uh, perfect koppel. Morgen zullen we dus gaan zien wat er gaat gebeuren. Morgen dus die dubbele beklimming van Alpe de West. Met al die Nederlanders. Misschien zijn er ook wel heel andere plannen bij mannen in het peloton. Bij Nederlanders in het peloton natuurlijk de plannen om die etappen zegen daar te pakken. Want ook dat is natuurlijk heel lang geleden. 2005, Pieter Wening, het is nog maar eens gezegd. En de tijden van Rooks en Teunissen, ja, die lijken wel zo ongelooflijk lang geleden. Zeker, dat, dat is heel lang geleden. Bart Voskamp, ja, even vanuit de rende redenerend. Hè. Mollema die toch een tik krijgt vandaag. Maar ja, dan krijg je dus die etappe morgen naar Alpe En dan, hoe ga je daarin? Nou ja, de zaken zijn omgedraaid. Eerst stond Mollema op het podium en moest hij verdedigend rijden. Ja, en daar staat hij buiten het podium. Nou zou Belkin aanvallend moeten rijden. Dus dat betekent dat, uh, dat ze een trucje zullen moeten uithalen. Kunnen ze dat? Uh, de, je moet de benen hebben in ieder geval. Maar goed, om ook dan gelijk voor die etappenwinst te gaan, dan, dan zou ik voorstellen. En uh, Geesink, als hij de benen heeft, ik denk dat hij vandaag niet vol is geweest. Dat hoop ik althans. Dat hij uh, op de eerste keer d'Huez of net daarvoor misschien weg is. Ja, en dat ze misschien uh, toch van die afdalingen gebruik moeten gaan maken. Het klinkt misschien hard en raar. Maar Mollema is een goede daler. En dan zie je ook alles uit de kast moeten halen om daar misschien wat voorsprong te pakken. Ik, ik, ja, en, ja, het laatste, en Mollema is natuurlijk niet een, dat is een slow starter. Dus die gaat op het einde niet kapot. Dus als de koers hard wordt gemaakt en hij blijft zijn eigen tempo rijden... ja, Contador heb ik toch het idee dat hij wel heel goed rijdt... maar dat hij elke keer in de finale net even wat minder wordt. Hmm. Want dat wou ik zeggen, we hebben de afgelopen dagen... en ook op de Van Toen gezien dat uh, Kreuzinger en uh, Contador... dat is een, een duo, uh, dat die heel actief zijn. Quintana ook. Ja, ja, goed, die hadden het natuurlijk aan te vallen. Kijk, na deze tijdrit staan de zaken wel weer anders. Maar ik denk ook dat Contador zich nog steeds niet gewonnen geeft voor die, voor die trui. Hij heeft in de Giro natuurlijk ook wel eens op het allerlaatste moment... nog een keer die roze trui gepakt. En uh, hij zal alles benutten om toch uh, die rit te winnen. Nou, dat, dat, dat hele Mobistar, dat rijdt natuurlijk als een trein. Uh, Valverde rijdt ook goed. Dus ja, ik kan me voorstellen dat uh, Valverde en Gees in vroeg de aanval ingaan. En dat die dan uh, kijken wat er van achter gebeurt. Mm -hmm. Gele trui uit het zicht voor de nummers 2 tot en met 10, uh, zullen we maar zeggen? Ja, als we eerlijk zijn wel, of we moeten rare... Dingen gebeuren, dat hopen we natuurlijk niet, want de sterkste mag winnen. Maar uh, ja. bovendien als... heeft Vroom laten zien dat hij in de bergen natuurlijk ook heel goed is. Ja, vreemd vandaag trouwens, hè, dat hij in de afdaling tijd pakt en in de klim tijd verliest. Dus omgedraaid van wat het was. Ja, ja. Goed, straks meer napraten, ook vanuit Frankrijk nog. En uh, we gaan ook vooruitblikken, echt met het parcours in de hand, naar die rit van morgen. Radio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 Les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Nanana nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Tu sais toujours où m'être trouver moi je ne peux je pas. Moi je t'aime et ne pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le cas Tu changerais de vie. Aan ah, ah. ta santé, à tes amours, à ta folie. Na na na na na na na na na na na je et le na na Als u uw sleutels kwijt was, dan weet u wie ze nu wie ze heeft. Al jarenlang trouwens, in zijn bezit. Gérard Lenormand, hij is de toerartiest van vandaag. Hit uit 1977. Voici les clés, zo heet hij. Ja, Frank Wielaert, goedemiddag. Hallo. Want uh, daar gaan we ons nu eens even op concentreren. De voetbalvrouwen, de Oranje Leeuwinnen. Eerste wedstrijd gelijk tegen de Duitsers. Toen zeiden we, nou, dat uh, zag er aardig uit. En tegen de Nooren uh, gingen ze de Bietenbrug op. En dus komt het op die wedstrijd van vanavond aan tegen IJsland. Daar komt het in het uh, heel kort op neer. Ja, na de wedstrijd tegen Duitsland dachten we, van, nou, dat hebben we keurig gedaan uh, met uh, de voetbalvrouwen. 0-0, maar die wedstrijd hadden ze eigenlijk moeten winnen... en dat zullen ze zich na de wedstrijd, die nederlaag met 1-0... ongetwijfeld nog eens een keer extra uh, gerealiseerd hebben... dat die drie punten tegen Duitsland... Uh, wel heel erg lekker waren geweest als je dan daarna toch verliest van Noorwegen. Wat gewoon kan gebeuren, want Noorwegen en Nederland... dat verschilt niet zo gek veel uh, qua niveau. En in die wedstrijd zag je ook wel dat degene die de goal ging maken... uiteindelijk ook wel de wedstrijd uh, waarschijnlijk zou gaan winnen. En de kans was groot dat Noorwegen dat ging doen... want die zaten gewoon beter in de wedstrijd dat Maar moment. je zag wel een, een Nederlands elftal uh, met twee gezichten, vond ik. Voor rust was het uh, veel beter dan na rust. Ja, maar dat heeft denk ik te maken met vooral de Noren... die meteen na de rust een stuk feller naar voren toe voetbalden... en Nederland niet aan het voetballen toe lieten komen. En uh, daar werd Nederland dus achteruit gedrongen. Kreeg meteen een paar uh, behoorlijke kansen tegen. Ja, en dan durf je ook niet meer zo hard naar voren. Ook al wil je dat wel heel graag en heb je dat uh, plan altijd in je achterhoofd. Wij willen de bal hebben, wij willen aanvallen en de tegenstander achteruit drukken. Ja, dat zal vanavond misschien ietsje makkelijker zijn dan tegen Noorwegen. Um, zijn er nog veranderingen in de, in de basiself? Nee, bij Nederland spelen dezelfde elf als tegen Noorwegen en tegen Duitsland. Dus daar staat gewoon Melis in de punt van de aanval. Je zou zeggen waarom niet, want als het dan toch één doelpunt gaat maken... dan zal zij dat toch wel kunnen zijn. Lieke Martens en Van der Ven, die drie aanvallers staan er gewoon. En ook achterin staat alles zoals je dat mag verwachten. En bij IJsland, nou ik zal je niet met hun opstelling bemoeien... <laughs> maar er staan elf dotiers in het, in het veld in ieder geval. Ja... Nou, sterkte zo meteen als je ja. al die namen. Ik heb het einde van de achternaam altijd goed. Ja, ik wil het zeggen. Dan gok je gewoon dot hier... en dan uh, komt dat in de prima no, Vanaf zes uh, uur flitsen van die wedstrijd natuurlijk hier op Radio 1. Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal dus tegen IJsland op dat EK voor vrouwen. Radio Tour de France. De technici in Frankrijk zijn Paul Rijman, Kees de Hoop en Menno Zemstra. Oh la la. En in Hoversum, Janik Wenschop, Jimmy van der Beek, Nico Verhoog en Rolf Schreuder. De Tour Radio 1.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 is dit van Sergio Mendes natuurlijk. Die deed hier ook op mee. Maar haalde de Black Eyed Peas erbij om het een beetje anno nu te krijgen. Wel, dat is ook alweer van een paar jaar geleden. Maskenada, zo heet het liedje. Christopher Froome wint dus de klimtijdrit naar uh, Georges. Ik zeg het gewoon zo, omdat Dionne mij heeft geleerd dat het zo moet. En die heeft al die bergen gedaan... In de auto weliswaar, maar toch. Uh, dus die, die weet dat gewoon. Zullen we even luisteren naar de ritwinnaar Bart vandaag, Christopher Froem. Uh, want uh, bij de tussentijden liep hij achter op contador. En uiteindelijk was hij dus toch de winnaar en dat had hij zelf ook niet gedacht. I kon believe it when I got over the line and saw I had the fastest time there. That was. Um, I went in today into today, thinking I'm gonna try and to limit my losses. Thinking about the days to come now, so. <laughs> Hij kon het niet geloven, zei hij toen hij over de lijn kwam. Ik probeerde mijn tijdsverschil minimaal te houden met de dagen die nog gaan komen. Maar met al die snelle tijden had ik dit echt niet verwacht. Hij heeft laten zien dat hij echt uh, de grootste wielrenner op dit moment is. Ja, inderdaad. Uh, vooraf gezien, uh, voordat het ging regenen, dacht ik van nou, die gaat sowieso de tijdrit winnen. Maar met die regen en uh, geen risico lopen, is zag hem voorzichtig dalen, ja, vloor die toch wat tijd. En uh, dat maakt hij uh, vreemd genoeg in de laatste afdaling allemaal weer goed. Maar ik ja. denk vooral in de laatste paar kilometer die relatief vlak waren. Als hij al uh, asp aspiraties had, komt dat door uh, om uh, vloemen in te halen, dan uh, wordt dat heel lastig. Uh, ja, hij verliest weer wat, dus hij moet nou wel heel veel goed maken. Dus ja, de, de kans bestaat eigenlijk niet meer dat hij nog wint, maar het moet echt met de nadigheid zijn. Straks meer, om um, kwart over zes, praten we over de etappe van morgen, de uh, etappe naar Al d'U.S. Mediaoverzicht met Mariel Hageman. NRC Handelsblad heeft een reconstructie gemaakt van de diefstal van de zeven schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam. De krant volgt het spoor terug naar Roemenië, waar de vermoedelijke daders vandaan komen. Volgens de krant leek de roof het werk van professionals... maar de Roemeense criminelen blijken pure amateurs. Nadat het zich nu laat aanzien zijn de schilderijen verbrand. En dat is het gevolg van een blunder of misschien wel van moederliefde. De Roemeense Olga dacht dat, haar zoon, uh, dat ze daarmee haar zoon een dienst bewees... door het bewijsmateriaal te vernietigen. Terwijl die in de cel zat, haalde zij de werken van de begraafplaats... waar ze waren verborgen. De moeder verbrandde de kunst in haar kachel... en strooide de asresten in de tuin. Dat blijkt allemaal uit de reconstructie van NRC. Het parool sluit aan bij het zomergevoel... met een foto van een zwembad op de voorpagina. Alleen, het is een zwembad zonder zwemmers. Wat blijkt? Hartje zomer en het parkbad, het drugsbezochte zwembad van Amsterdam normaal gesproken, is dicht wegens groot onderhoud. De exploitant erkent dat er sprake is van een ongelukkige timing, maar hij heeft ook een excuus. Tegen de krant zegt hij in alle ernst, toen we deze winter besloten om de filters te vervangen, konden we niet weten dat nu de mussen van het dak zouden vallen. Ja. De Amerikaanse zangeres Amanda Palmer is ten strijde getrokken tegen de Britse schandaalkrant The Daily Mail. De krant maakte nogal een nummer van het feit dat een borst uit de BH-schoot van de zangeres tijdens haar optreden op het Britse Glastonbury Festival. En daarop weigerde de BBC haar optreden uit te zenden. Amanda Palmer heeft het er niet bij laten zitten. Tijdens een optreden in Londen kwam ze met een muzikale aanklacht... tegen de krant en tabloids in het algemeen. En dan vooral hun focus op de uiterlijke verschijning van vrouwen. Ja, Amanda Palmer wees er ook nog eens fijntjes op dat, we, dat wanneer je haar naam intikt op internet, je een heleboel naaktfotos van haar krijgt en daar zullen er na dit optreden nog wel wat meer bij komen. Want Palmer gooide dit keer alle kleding uit, zoals te zien op een filmpje op de site van NRC Handelsblad. It appears that my entire body is currently trying to escape this commode. I <laughs> En er is nog meer uh, naakt. Hè? De Poolse tennisser Agnieszka Radwanska. Wat is daarmee aan de hand, Mario? Ja, de nummer vier op de wereldranglijst. Die is gedropt als woordvoerder van een katholieke jeugdorganisatie. Omdat ze met een hele keurige blootfoto is te zien uh, in een Amerikaanse tijdschrift. En ja, zij uh, had een campagne van, uh, waar, waarin ze jongeren opriep van: Ik schaam me niet voor Jezus om zich zo uit te spreken. Nee. En dat doet ze eigenlijk heel schattig. Maar bovendien we worden het toch allemaal bloot geboren ook? Uh... Ach, en het is werkelijk niks, denk ik, voor Jezus om zich voor te schamen als je haar bloot ziet. Wij gooien ook even onze borsten nu uit de blouse. Uh, want het NOS-journaal komt eraan. Met Mark Visser. Zometeen meer Tour. A bientôt, avec Radio Tour de France. Het gespeculeer over dopinggebruik in deze Tour moet ophouden. Ja, ik vind het wel gezuur. Het, het wordt gezuur. Doping is niet tegen te gaan. De hele samenleving is het vergeven van...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 Erik de Zwart, ambassadeur beatbetten.com.